Het is twee uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Europese landbouwministers komen waarschijnlijk binnen een paar dagen bij elkaar voor extra overleg over de e crisis in de tuinbouwsector. Het spoedberaad is vermoedelijk dinsdag of woensdag, zei staatssecretaris Bleker in Trost Hij hoopt dat de landen het in het overleg eens worden over een Europees noodfonds. Volgens Bleker waren de meeste landen eerst nog sceptisch over het instellen van zo'n fonds, maar komt er steeds meer steun voor. Lekker denkt aan een bedrag van een paar honderd miljoen euro... voor tuinders in verschillende Europese landen. Met het geld kunnen bijvoorbeeld bepaalde producten van de tuinders worden opgekocht. Om de gezondheidsgevaren van de EHEC-bacterie te bespreken... heeft het RIVM in Nederland een speciaal team bijeengeroepen. Het team komt maandag bij elkaar en moet ziekenhuizen voorbereiden... op de eventuele komst van besmette patiënten. In het oosten van Afghanistan zijn vier NAVO-militairen omgekomen... toen een bermbom ontplofte.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 Kashmiri werd beschouwd als een mogelijke opvolger van Osama Bin Laden. De Pakistan is gedood bij een Amerikaanse aanval met een onbemand vliegtuigje op een huis in Zuid-Waziristan. Daarbij zijn in totaal negen mensen omgekomen. Volgens de Amerikanen zat Kashmiri achter een reeks aanslagen in Pakistan en India. Het was een prijs van 5 miljoen dollar op zijn hoofd gezet.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 2,5 minuut over twee. Welkom terug bij Tos in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Tot half drie gaan we het hebben over de haring, de vishandel... en de algemene stand van zaken in de visserij in Nederland. Ja, want dinsdag gaat het haringseizoen van start... met de traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse nieuwe. Dat is een feestelijke dag, maar... Over het algemeen zijn het zware tijden voor de vissector... waarbij de vissers moeten vechten voor hun bestaan... en tegelijkertijd grote investeringen moeten doen... om aan de steeds strenger wordende duurzaamheidsnormen te kunnen voldoen. Tot half drie praten we over de uitdagingen in de vissector. Dat doen we met Doeke Faber, voorzitter van het productschap Vis. Dat is de overkoepelende belangenorganisatie voor de vissector. Ook in de studio is Auke van der Kerk directeur van reederij Jakzon. En tot slot Walter Koelewijn... eigenaar van vishandel Bram en Aaltje in Buntschoten. Goedemiddag, alle drie heren. Dankjewel. Uh, meneer van de Kerk, rederij Jakzon... want het gaat eventjes nog over de haring... en dat is natuurlijk de aanleiding hiervoor. U bent de enige rederij in Nederland... die zich daar nog mee bezighoudt met de haringvisserij. Tot mijn stomme verbazing hoorde ik dat... Leg het uit. Nou, door de jaren heen zijn de schepen dusdanig uh, groter geworden, de trawlers, Dat het bijna niet uh, financieel haalbaar is om met deze schepen nog haring te gevangen, te gaan kaken, in te gaan vriezen en vervolgens uh, snel naar de markt te brengen. Want hoeveel van die schepen heeft u dan nog? Trollers, zegt u? In totaal hebben wij er acht. U heeft de acht die op haring vissen. Nee, we hebben er twee die op haring vissen. Twee, maar. En die vissen met z'n twee in span. En daar zit er net tussen. En, en dat maar, is dus maar, de hele maar, Nederlandse haringvloot. Kan ja, zeggen, wat zien, wat zien we dan op vlaggetjesdag als die vloot binnenkomt? Daar komt de, de, de vloot. Die <lacht> ja, er komt en, geen en, vloot meer binnen. Er komt geen vloot meer binnen. Zien we. <laughs> nee hoor, de, de meeste grote torens blijven gewoon op zee. En onze schepen komen morgenmiddag dan binnen in, in Scheveningen. En dan gaan ze lossen. En daar zit dan ongetwijfeld bij het eerste vaartje... wat dinsdag verkocht gaat worden. Voor ja. heel veel geld voor een goed doel. En hoe belangrijk is nou die haringvangst? voor u in uw totale visvangst. Uh, door de dalende quota's van de afgelopen jaren... is het minder belangrijk geworden... maar het is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Zeg maar nog even terug. Wij blijven het... tenminste, ik blijf het niet begrijpen. Laat ik het lekker bij mezelf houden. Twee Nederlandse schepen zijn de hele Nederlandse haringvloot. En dan, daar, daar vissen we dan, voor je het nog weet, over het kwotum heen ook? Nee, de, deze schepen zijn de ene of twee die zich bezighouden... met het vangen van de maatjes die geschikt zijn voor de Hollandse Nieuwe... Alle schepen, dat zijn er 17 in Nederland, die vissen allemaal haring. Er zijn ook schepen in Duitsland, Engeland en Frankrijk die ook haring vissen. Okay. Alleen, die is wel voor mensen consumptie, maar niet voor het maatje. Oh. Oké, okay. ik ga eventjes naar Doekenvader. U bent voorzitter van de productschap Vis, de overkoepelende belangenorganisatie voor de vissector. Ik zei het net al, het zijn zware tijden. Hoe zwaar hebben ze het in de vissector? Nou, in de, in de visserijsector zijn we al honderd jaar op hoop van zegen... Ja, nou, dat, en de vis uh, wordt duur betaald. En de vis wordt duur betaald. Nou, de kniertje, kniertje heeft het uh, heeft inderdaad goed gezien in de tijd. En dat zijn nu de problemen die we hebben. Um, het gaat goed. De, de, de visserijsector heeft uh, een aantal vernieuwingsslagen gemaakt. Maar het gaat slecht wat betreft de prijzen van uh, de vis... en met name ook de, de, de kosten die we moeten maken. Dus als je kijkt naar de opbrengsten en de kosten... dan hebben veel vissers het hey, hele moeilijk Waarom de, is, de, is dat betonelijk. zo? De brandstofprijzen zijn heel erg hoog. De diesel voor de schepen? Of de... Ja, die is ja. Voor de, voor, en met name de kotterschepen hebben we het erover. Uh, liggen die brandstofprijzen veel hoger dan, uh, dan een aantal jaren geleden. Uh, brandstof is verreweg het grootste kostenpost uh, op de kotters. Uh, dat was uh, vroeger zo 20, 25 procent van de totale kosten. En dat is nu meer dan een helft. Dus de besomming, zoals men dan zegt... Hè, datgene wat het opbrengt als je een week aan het vissen bent geweest... gaat meer dan de helft gaat, gaat naar... Uh, uh, mm -hmm. de, het, het maar in feite, in feite is het bij alle producten zo... dat als jij uh, duurdere grondstofkosten hebt... dan verwerk je dat weer in de prijs naar de consument. En ik heb het idee dat de consument nog graag vis eet. Dus... Ja, de consument Waarom eet graag vis. Waarom niet gewoon doorberekend? Maar dat, dat is niet helemaal terug te halen uh, in de kosten. De consument eet uh, wat hij aangeboden krijgt. Um, dat is voor heel veel vissoorten is dat een goede prijs. Maar voor met name... Uh, school, en daar hebben wij een heel hoog kwotum voor, er liggen die prijzen uitermate laag. En die school is nou juist datgene waar we heel veel problemen mee hebben. Oké. Okay. Hier aan tafel zit ook Walter Koedelwijn, uh, eigenaar van de vishandel Bram en Aaltje. Waarom heet het eigenlijk niet Walter en Deborah, die van zijn <lacht> vishandel? Nou, dat zal, ik, dat zal ik vertellen. Ons bedrijf is een familiebedrijf. Ja. En dat bestaat inmiddels 76 jaar, en wij zijn de derde generatie. Aha. En. Uh, naaltje ja, waar dus de overgrote. Uh, dat waren de, mijn ah, opa en oma. Ja, en, en, uh, ja, die naam moet je dan eigenlijk niet veranderen. Oké, okay. die prijzen zijn dus om het aan te voeren een stuk hoger. Merkt u dat in de verkoop simpelweg aan de consument? Want het lijkt wel alsof die best bereid is die hogere prijzen te betalen. Of is dat niet zo? consument is in principe best bereid een hogere prijs te betalen. wanneer daar uh, kwalitatief een goed product tegenover staat. Oh. Dus dat is zeg maar iets dat moet wel in evenwicht zijn. Want u bent uh, uitgeroepen tot visspecialist 2009-2010. Ja. Merkt u dan dat mensen meer willen betalen of liever naar u toe komen? Omdat ze er wat voor over hebben. In die zin, uh, mensen die bij mij zeg maar, komen, die verwachten ook kwalitatief een goed product. Dat moet er niet die tilapia bij Albert Heijn uh, liggen waar een datum op staat. Uh, voor over twee dagen. Een goed uh, nee. mij dat je al geen uh, idee hebt hoe lang het ligt. Uh, hij moet goed vers zijn, de kleur moet goed zijn. Uh, de structuur van het visfeest moet goed zijn. Uh, ze verwachten natuurlijk ook nog een stukje informatie daarbij uh, rond bereiding. Uh, is het een verantwoord uh, product? Maar ik ga ervan uit dat iedere vishandel dat doet hoor. Wat onderscheidt u van de anderen? Dat u bent uitgeroepen tot de beste? Nou, ja goed, dat zijn natuurlijk een aantal zaken die dan bij elkaar komen. En uh, dat zou je natuurlijk goed ondernemerschap kunnen noemen. Uh, het belangrijkste aspect is denk ik nog wel dat, we, dat wij bij ons is een, een het motto is kwaliteit is belangrijker dan prijs. En dat, uh, dat voeren wij wel uh, zeg maar als ons uh, bedrijfslogo uh, naar voren. En uh, dat, dat komt naar voren in, in alle facetten zeg maar, van onze bedrijfsvoering. En u bent dus duurder dan anderen en dat wordt ook door de consument betaald? Absoluut. Uh, wij staan vandaag uh, op het Vredeburg in Utrecht in een rijtje van vijf. Uh, wij horen dik op, wels, de of zo? op de markt Op de markt. Wij horen dikwijls van mensen van jullie zijn de duurste. Ja, dat klopt. Oh. Waarschijnlijk zijn wij de duurste. Ik ga niet bij mijn collega's kijken, maar ik ga ervan uit als mensen mij dat vertellen. Maar het product wat ik verkoop, daar sta ik voor 120% achter. En uh, zelfs zover dat ik het ook uh, probeer dat die mensen dat uh, op een goede uh, manier thuis krijgen. Dus ook zeg maar gekoeld uh, mee naar huis geven met ijsvloentjes en dat soort uh, producten erbij. Wat is wel grappig dat u dat op de markt doet? Want een hoop mensen hebben zoiets. Nou ja, uiteindelijk op de markt ga je natuurlijk toch om zo voordelig mogelijk uit te zijn. Dus en niet echt voor kwaliteit. kwaliteit. Precies, kan het niet wezen. Daar heeft u gelijk in, maar ik ben ervan overtuigd dat de producten zoals wij die aan de mand brengen en die wij verkopen, dat dat dezelfde producten zijn die ook in een eerste klas viswinkel verkocht ja. worden. Maar ja, daar... goed, de, de mensen gaan naar de markt om het goedkoper te krijgen. Dus... Dat klopt, maar dan is het natuurlijk in die zin bij mij altijd nog een stuk voordeliger als dat men bijvoorbeeld naar een viswinkel gaat, waar zo'n product gewoon een stuk duurder is. Aha. Mag ik eventjes terug naar meneer Van der Kerk, Alke van der Kerk? Um, u bent dus van, van Rederij Jak Zon. Kunt u nou eens precies aan ons beschrijven welke weg de vis aflegt... van het moment dat hij gevangen wordt totdat hij in de winkel ligt. Praten we over haring of praten we over uh, nou, platvis, rondvis? Ja, heeft, is daar niet een algemene weg voor nee, af te leggen? Nee, nee maar haring, <laughs> haring heeft namelijk het fenomeen dat het uh, ingevroren moet worden. Oké, okay, laten we dan die even niet nemen. Uh, de verse vis. Uh, ja. Normaal gesproken uh, vertrekken de schippers uh, zondagavond van huis. Die starten maandagmorgen vroeg de motor, dan gaan ze naar zee. En over het algemeen na een aantal dagen op zee komen ze op donderdag of vrijdagmorgen komen ze binnen. Dan gaat de vis naar de afslag. We hebben Nederland een vuilplicht. Dus alle vis die aangevoerd wordt door de Nederlandse schepen moet via de klok verkocht worden. Dus nou, er blijft, er de vissers houden niks achter voor zichzelf. Nee, of, is niet te bedoelen. Alles gaat naar de veiling. Ja. Maar maar dat dan is je de achtergrond dus... dat de, de, de veilplicht gekomen is. Dat ja. mensen dus geen vis nog buiten de boeken om gingen verkopen. Nee, en ook buiten de quota om. Ja, ja. Maar dan betekent dat dus, als op uh, donderdag of, of wanneer gingen ze weg? Zondag weg en vrijdag terug... Ja. Dat je vis hebt aan boord die van zondag is en vis die van vrijdag is. Nou, op zondag wordt de, vissen, maar de vis, maar vis van vrijdag. De groeps, ja, nou daar zijn wij dus uh, sterk mee bezig geweest. Uh, in dat te ontwikkelen samen met uh, twee andere bedrijven, onder andere Visafslag en Scheveningen, de UFA en uh, Den Heijer. Om zeg maar dat laatste gedeelte van de vangst apart te gaan vermarkten, omdat daar een stuk meer waarde in zit. Ja. En die meerwaarde die moet dan op een gegeven moment ook maar, terug... Maar was het voor die tijd zo dat het niet uitmaakte... of die vis dus vijf dagen oud was of één dag oud? Dat ging allemaal bij de veiling voor dezelfde prijs. Nee, op elke, kist, op elke partij wordt apart geboden. Dus, maar in principe is voor de consument niet herkenbaar... Nee. wat heel vers is en wat nee. minder vers is. Door de vis te voorzien van een, een, zeg maar een kenmerk in de kiel... kan de consument dus zien dat het vis is van Scheveningen-Best... Afkomstig is uit de laatste trekken van, uh, van de reis van het schip. Ja, nog, nog eventjes terug naar die, die, die hele reis. Want over dat Scheveningen is het beste. misschien zo nog terug. Als je nou kijkt in, die, in dat hele verhaal. Hè, met uh, de, de vissers gaan uit. Het gaat naar de afslag en dan naar de winkel. Wat houden die vissers er nou aan over? Van de uiteindelijke prijs van een visje. Over het algemeen erg weinig. Als we het hebben over school. Tong op zich is een... Uh... Een prijswaardig product. Een luxe product waar we maar een beperkt aantal kilos van kunnen aanvoeren, maar waarvoor de waardering bestaat en ook de prijs daarop afgestemd is. Maar daarnaast, daar kan je niet alleen voor naar zee gaan, want als je met 1000 of 1500 kilo mag aanvoeren, een, al krijg je gemiddeld een tientje, ja, dan heb je daar je brandstofkosten nog niet nog mee jaar. terugverdiend. Dus je moet er ook andere producten bij vangen En daarvan, uh, die, die, die visserijproducten leveren gewoon te weinig op. Met als gevolg dat een. een dus je zit ja. alle twee te kijken. Ja. Dat, dat er echt voor de visserman weinig overblijft met, een, met uh, het geval uh, hoge brandstofkosten. Even over naar de toegefaber van het productschap. Wat is nu werkelijk de problematiek in de visserij? Want kennelijk is de klant dus best bereid ervoor te betalen. Er zijn ultramoderne schepen, dat, dat horen we net. Wat is nou het probleem? Ja, dat, dat mag je je afvragen. Het, het is namelijk zo: de keten. Uh, is, is, een, um, is zodanig georganiseerd dat uiteindelijk de prijs wordt bepaald door uh, de detailist of de retail, hè, de supermarkt. Uh -huh. Daar wordt een prijs bepaald. En die prijs, of de of die consument nu meer of minder wil betalen, doet er niet zoveel toe. Die prijs is bepalend voor uiteindelijk wat de, de vissen daarvoor krijgen. De afslag die bepaald dat, je bepaalt dat, je koopt de vis op de klok. En daar wordt niet meer voor geboden. Dus je kunt, je kunt de markt niet forceren om meer voor je vis te betalen... ook al zou je dat nog zo graag doen. Mm. Dus je moet... Er zijn er twee dingen. Of je moet minder gaan varen, of je moet meer gaan verkopen. He, die markt maar, moet ik, groter. Sorry, begrijp ik goed dat de marge... Uh, vanaf de visser die het binnenbrengt... dat de marge dus wel steeds groter is... Zeg maar voor de tussenhandel en zo. Want als die consument bereid is meer te betalen... maar het komt niet bij de visser terecht... dan blijft het ergens anders ja, hangen. Ja, dat blijft in de keten hangen. Ergens tussen de visserman... En de DTS op de supermarkt. Daar blijft het. En waar is dan? het allemaal? Um, nou, er zijn studies over gedaan. Het, het grootste deel bij de groothandel, voor een deel, he, bij de be bewerking van de vis, bij de verwerking van de vis dus bij de, en de groothandel. En bij de, bij de supermarkt. En dat is natuurlijk bij de meeste bulkproducten, zoals in de landbouw kennen. Of dat nou bij de melk is of bij de vis. Heb je 10, 20 procent van de prijs die uiteindelijk teruggaat ja. naar datgene uh, van, uh, wat de producent op, op, uh, aan, aan de kade brengt. In dit geval. Meneer van der Kerk, uh, al, u had het net over die Scheveninger best. Hè, dat gaat dan over de laatste vangst, de meest verse vangst... Uh, waar dat ook als gezichtsbepalend uh, in de winkel wordt gebracht. Zijn dat soort samenwerkingen de toekomst? Uiteindelijk wel. Je moet uh, met de mogelijkheid die je hebt moet je proberen toch de niche-markt te gaan bewerken... en te proberen te voorkomen dat je product eindigt bij een snijderij... die het uiteindelijk gaat invriezen. Want daar zit relatief weinig meerwaarde in. Dus je moet zoveel mogelijk gaan zoeken naar mogelijkheden om je product zo goed mogelijk in de markt te zetten. En krijgen vissers daar dan ook meer voor? Als je op die manier gaat samen zeggen... Ja. we zetten een nieuw product in de markt wat echt de laatste van is... daar betalen we die vissers ook weer extra voor? Daar wordt ook graag meer voor betaald. Op het moment dat een, een detaïest kan herkennen... Dit is, en, en daarmee ook zijn consument... dat dit een product is wat brandvers is... Daar wil een klant voor betalen. Klopt dat Walter het uh, Ja, dat is absoluut zo. Ja? Uh, als je zeg maar, een product hebt zoals Scheveningenbest, Best... Uh, wat zeg maar, in principe één dag oud is... Uh -huh. en je kan dat zeg maar, uh, zo ook presenteren... daar is de consument echt wel uh, content mee. En, en, en, die, en gelooft u ze altijd? Die, die, die leveranciers <laughs> die dat aanleveren... van het is een dag oud. Want ze kunnen er ja. natuurlijk ook mee rommelen. Dat zou kunnen, maar ik ga wel van het goede van de mens uit. Ja. Dus ik verwacht wel, als dat logo erop staat... Ja, maar dat, dat doet u wel is. namens uw klant. Want u, u bent natuurlijk uiteindelijk degene die erop aangesproken wordt. Ja, komt, absoluut. Het absoluut. Maar ik ga dat gebeurt vast al een keer natuurlijk. Tuurlijk, maar ik ga ervan uit als ik zo'n product aanbied... en ik heb het ook zo ingekocht, dat het gewoon eerlijk en betrouwbaar is. Verkoopt u ook dat merk Scheveningen Best? Scheveningen Best, nee, dat verkopen wij niet. Maar kunt u het verschil proeven tussen een, een maaltje vis wat drie dagen... Uh... Ja, absoluut. Oh ja? Ja. Want? Want uh, vis die heel vers is, uh, die zit nog in de rigomoris. Dat is de lijkstijfheid. Oh, dat klinkt lekker. <laughs> dat, ja. ja, maar het is erg smaakvol. En, uh, <laughs> Ik dacht dat die mensen aan de vis wilden helpen. Nee, maar is, die vis, zeg maar, dat is zo'n eer, zo eerlijk product. Dat, uh, dat proef je gewoon. Of is het ook het verschil tussen wel en niet ingevroren? Ja, dat is natuurlijk... Uh, inherent aan de, aan de versheid. Op het moment dat het product ingevroren is, dan is hij niet meer zo vers. Ja, dat is precies. natuurlijk ook logisch, want dan is het ook niet meer zeg maar, uh, stevig en mooi van structuur. Dus dat vertaalt zich terug. Hm. Gaan we gaan heel even tussenuit voor een reportage. En dan gaan we naar het bedrijf Jacques den en Zonen. En die houdt zich al 140 jaar bezig met het verwerken van haring. Onze verslaggever Mischa Blok bezocht het bedrijf in Scheveningen. Dat was heel dapper, want ze heeft moeite met vis. <laughs> maar ze is er toch naartoe gegaan en sprak daar met directeur Nico de Jong... over het Hollandse nieuwe seizoen. De haring die we nu op dit moment hier staan te verwerken... die is aangevoerd in, in Denemarken. En... Uh... De Nederlandse schepen waar wij contracten mee hebben... Die zijn nu begonnen met vissen. En die verwachten we zondag weer binnen. Als de planning is en het weer goed blijft. Hier wordt, uh, wordt die haring gestort in vaten. En daar wordt zout toegevoegd of een pekeloplossing. Uh, en afhankelijk van het vetgehalte en de grootte van die haring... gaan ze dan de koelcel in om één of meerdere dagen te rijpen. En de smaak van die haring ontstaat is door de werking van het zout, het bloed van de haring... en de sappen van de alvleesklier. Uh, die zorgen dat een, een enzymatisch rijpingsproces op gang komt. Want Wanneer mag haring Hollandse Nieuwe heten? Vanaf de start van het haringseizoen tot uh, eind augustus. Maar het is al de, de, de laatste decennia al zodanig verwaterd... dat vele mensen de, de maatjesharing het hele jaar door Hollandse Nieuwe noemen. Hoe herken ik dan als leek een echte Hollandse Nieuwe? Aan de kleur van de huid en met name aan de helderheid van de oogjes... kun je zien of die haring al een jaar in de opslag heeft gelegen en doorgerijpt is of niet. De Hollandse nieuwe is voor, voor, voor Nederland heel erg belangrijk. Maar het is maar een deel wat gebruikt wordt van die hele grote haringberg... die er in de Noordzee en de Noordelijke wateren zwemt. En welk percentage is dat van die totale haringvangst? Uh, als we nu kijken naar het haringquotum voor 2011... bedraagt dat 200.000 ton voor de Noordzee. Uh, daarvan wordt ongeveer 30.000 ton gebruikt voor de Hollandse nieuwe en aanverwante haringproducten. En nu zijn we aangekomen bij de fileerderij. Hier zien we aan lopende banden, dames staan. Het zijn er vandaag uh, een 45 die met de hand in een razend tempo uh, haring stuk voor stuk fileren, schoonmaken. Het is echt nog handwerk. Wij geven de voorkeur aan, aan handfileren, omdat je dan de, de, de haring in zijn meest oorspronkelijke vorm kunt schoonmaken. Ga je het machinaal doen, dan komt er meer water aan te pas. Met machines, het is, het is ook een zacht en kwetsbaar product. Dat voer je zo'n haring door een machine, dan mag die weer niet te zacht zijn, want dan kan de machine hem niet verwerken. En hier met de hand kun je juist hele vette haring nog steeds heel goed fileren. Nou, dit is dan de afdeling waar die, die schaaltjes met schoongemaakte haring worden gestield en geëtiketeerd. Waar gaat deze haring naartoe vooral? Uh, wat we nu verwerken hier is grotendeels voor de Duitse markt. Maar in zijn totaliteit ligt dat uh, een beetje half half, 50% voor de binnenlandse markt en 50% voor de buitenlandse markt. En kunt u al iets zeggen over wat voor soort uh, haringseizoen het gaat worden? We hebben nu natuurlijk de eerste, eerste indicaties van wat aangevoerd is. Maar het blijft altijd een momentopname. Er wordt natuurlijk vaak geroepen van ja, de haring is weer beter dan vorig jaar. Dat is natuurlijk onzin. Twee seizoenen geleden hadden we een perfect haringjaar. Toen klopte alles. De haring had op het juiste moment het juiste voedsel gegeten. Afgelopen jaar was het wat moeizamer. Maar het is maar een momentopname. De haring is in ontwikkeling. De allereerste haring is nog niet op zijn top. Dan kun je in het seizoen starten. Maar een weekje verder of twee weekjes verder... dan is die nog meer, uh, nog vetter geworden en dan, dan is die nog malser. U hoorde Nico de Jong, directeur van de Scheveningse Haringhandel, Jacques Den Dulk en Zonen. En hij was in gesprek met onze verslaggever, Micha Blok. Hier in de studio praten we verder over de stand van zaken in de vis, vissector. En dat doen we met Doeken Faber van de productschap Vis, Auke van de Kerk van Rederij, Jackson en Welter Koedelwijn van Vishandel Bram en Aaltje in. Punt schoten. Meneer Kulervijn, even nog terug naar u. Heeft u als puur visverkoper aan de consument, heeft u die consument zien veranderen? Die consument is absoluut veranderd. Wat vraagt hij dan nu? De consument die wil uh, continu uitgedaagd worden. Uh, in het verleden was het zo: de consument die kwam en die kocht zijn product bij jou. Uh, nu is het zo dat. De die deed wat u zei? Nou, die deed wat wij zeiden, die deed wat wij uh, aanboden. Ja. En nu dat is compleet veranderd. Hoe Ik gaat denk, dat dan? Hoe dat, is, hoe dat gaat, ja, de consument is veel eisender geworden. Uh, ik noem gewoon even een product als een uh, vissoep, bijvoorbeeld. Uh -huh. Ook al een product, zeg maar, wat, uh, wat voor tien jaar terug uh, eigenlijk uh, bijna nog niet verkocht werd. Uh, op het moment dat je dat in de markt zet, dan wil die consument, die wil beleving zien. En die wil uh, ruiken. En die wil proeven. De beleving van vissoep, wat is dat dan? Uh, dat is, zeg maar, uh, alle, al het goede van de zee wat je samenvoegt in een product... En dat aanbieden aan de consumenten. Ja, maar wat bedoelt u? dan wat, wat is die beleving? Die beleving, dat is... Als mensen denken aan vis, dan denken ze ook aan de zee. En als mensen aan de zee denken... dan zien ze een mooi blauw water voor zich... met een paar meeuwen. En een kottetje die daar doorheen vaart. Ja. Dat, daar denken mensen aan. Ja. En dat moet je zien te verwerken in je producten. Nou, hoe doe je dat ja. dan? Ja, hoe doe je dat dan? Door het product zo smaakvol uh, te, te, ja, te, te maken. Ik zou, ik zou denken, er zit de foto op het blik, maar... Uh... Nee, maar het, het is zo, dat het zijn allerlei uh, factoren die zeg maar, meespelen dat je product zeg maar, aanstaat. En, en, en is de, de smaak van het publiek ook veranderd met de komst van de uh, Japanse keuken? He, dat mensen allemaal... Binnenkomen bij de, ik weet nog wel dat een, een aantal jaren geleden, als je bij de viswinkel kwam... nou, tonijn was echt niet in de aanbieding. Maar tegenwoordig kan je als viswinkel niet meer zonder. Nou, dat is wel. De mondialisering eh, dat heeft natuurlijk voor gezorgd... dat, dat mensen eh, van alle markten thuis zijn. Eh, mensen zijn ook eh, in vele landen geweest... nemen daarvan eh, altijd eigenschappen mee. En die, dat vertaalt zich ook weer zeg, in het assortiment wat je aanbiedt. De vraag bepaalt natuurlijk dan ook uiteindelijk het assortiment. En het belang, eh, belangrijk daarbij is dat je goed luistert naar de consument naar de wensen van de consument en daarop inspeelt. En zijn die wensen ook van duurzame aard? Als ik het even aan alle drie begin ik maar even bij Rederij Jackson. Dat, dat mensen vragen om duurzame vis of... Duurzaamheid heeft een enorme vlucht genomen. Toen 2005, 2006 begonnen wij met de certificering van onder andere de Haring. En daar valt ook de Hollandse Nieuwe onder... Dat is, dat is een proces waar iedereen in het begin een beetje ongeloofwaardig over heeft. Hoe gaan we hiermee om? En gaat de klant dat, of de consument dat ook uh, belonen? Uiteindelijk blijkt dat uh, de consument daar zich zeker op inspelt. En wat is dan duurzame vis? Duurzame vis is een, een vis die gevangen wordt van een bestand... wat niet met uitsterven bedreigd wordt. Zeker nog... Uh, maar daar nog... zijn die quota toch voor? Ja, maar toch wordt daar niet altijd uh, zorgvuldig mee omgegaan. Er is gekrekte de vis dan, dan gewoon... altijd duurzaam? Nee. Ook niet? Wat je zou zeggen, van nou goed, dat wordt dan gekweekt. Hè? Dat is dan speciaal, dus het dat, dat is niet het leegvissen ja, van... De... Uh, kweekvis wordt ook uh, bijvoorbeeld vismeel gebruikt. De vismeel wordt weer gemaakt van vis die eigenlijk ook gebruikt had kunnen worden... voor uh, menselijke consumptie. Dus maar dan dat is niet, zozeer, niet, niet zozeer in Nederland. Maar goed, wa, daarbuiten... wat, wat, wat, wat is dan duurzame vis? Kunt u het even uh, uitleggen? Uh, uh, uh, uh, Auken die zegt het al goed. Uh, meneer duurzame vader. vis is um, de vis die wij binnen de quota vangen... Uh, niet alle vis is gegroteerd, omdat er genoeg van is. Um, duurzame vis is ook uh, dat het op een goede manier um, wordt behandeld. Vanaf het moment dat het wordt gevangen tot het moment dat het... Nou, Hoe kunt u ons eindelijk. dat omschrijven? Wat is goed vangen? Uh, met met toegestaande vismethode. Noem er eens één. Een. Uh, je hebt de, de fly shoot. Je hebt de stemwing. Nee, ja, dat zegt ons niks, maar misschien kunt u het even nou, uitleggen. Nou, dat, is, dat wordt een heel technisch verhaal. Maar er zijn een aantal vismethoden waarmee je de vis in je netten krijgt. Uh, of dat nou de pelagische vis is die in de kolom zit, daar, daar kan een veel over. Ja, misschien stel. kan Auke dat even vertellen. Nou, het, is, het komt eigenlijk neer op vismethodes waar een uh, bepaalde mate van selectiviteit in zit. Bijvoorbeeld bij fluisjoetvis uh, zie je de jonge vis ontsnappen. En uh, de oudere vis die blijft zeg maar, uh, tot aan, uh, het aan boord gehaald wordt tussen de kabels zitten. Dus je hebt geen bijvangst van te jonge vis die nog moet rijpen. Precies, waar dus ook mee de toekomst uh, om zeep zou kunnen helpen. En Precies. daarnaast heb je bijvoorbeeld een, uh, een sunpuls of pulswing. Dat is een, met een lichte vorm van elektriciteit... waardoor je veel minder bodemberoering hebt. Maar daarnaast ook nog eens een keer twee derde minder bijvangst. En met de elektriciteit. Ja, een uh, 15-20 volt verschil over de elektrodes. Dus in plaats van over de bodem te raggen... Met, een, met van die zware kettingen... Ja. ga je nu dus met, met het net wel vlak boven. en dan, een, en dan, en dan, dan komen ze naar boven. Ja, en, dan... en die, die, strikt, die platvis schrikt op... en die wordt dan uh, in het net gevangen. En dan heb je ook veel... A, ah, heb je veel betere selectiviteit ook... Uh, doordat je minder bijvangst hebt. Je hebt veel minder bodembroeding en daarnaast heb je ook nog veel minder uitstoot... omdat je veel minder brandstof gebruikt. En dan komen we terug aan het verhaal van het begin. Gaat het goed in de sector, ja of nee? En dan is dit typisch een van de... ...ontwikkelingen waardoor een visserijsector het hoofd boven water kan houden. Dan moet je dan heel grote investeringen doen om zulke nieuwe methoden van vangen... ...om die waar te kunnen maken? In het geval van de kottensector praat je over forse investeringen... ...gezien de omvang van de bedrijven. Oké, okay, en als je die eenmaal hebt gedaan en je kunt dus duurzaam vangen... ...dan krijg je een keurmerk... Ja, uh, dat is een MSC-keurmerk. Ja. maar MSC, hè? Maar even zeg... waar dat voor staat... Ja, de, de, zegt u het is. De Marine Stewardship Council. Marine Stewardship Council, ja. oké. Okay. Ja, en het en in? dat is de organisatie die dat, dat certificaat in de markt zet. En als je MSC-gecertificeerd bent... dan betekent dat dus dat je vis vangt... die, die niet met uitsterven bedreigd is. Oh. En merkwaardig genoeg is dat maar 7% van de vis die je op het ogenblik. te kopen is. niet de van kopen, waar, nee, is hè? van de We hebben Maar dat is niet het hele verhaal. De, onze hele pelagische vloot... de vloot die, die uh, wordt tegenwoordig door Auken... Uh, is 100% gecertificeerd. We hebben in Nederland 800 uh, gecertificeerde MSC-producten in de schappen liggen. Allicht ook bij uh, meneer Koelenwijn. Uh, maar 7% van onze kotterfloten is gecertificeerd. Daar zijn we druk aan de gang om die verder gecertificeerd te krijgen. Maar een heel lang traject heb je daarvoor nodig. Je hebt er investeringen voor nodig. De is, is uh, de mosselsector, is bijna helemaal gecertificeerd. De sector zijn we druk mee bezig. Dus... We zijn voortdurend bezig met dat uh, ja, ja. duurzaamheidsverhaal. Om ervoor te zorgen dat de consument, als hij dat verhaal wil horen... wat uh, uh, Koelenwijn het net over had, ja. dat hij dat ook krijgt. En merkt u dat, meneer Koelewijn, dat de consument dit verhaal wil horen? Of Absoluut. zeggen ze, ze kopen gewoon de goedkoopste vis? Nee hoor. De consument, tenminste, die bij mij koopt, is erg kritisch daarin. Dus, nee, uh, die de... wil maar echt... heeft, u, heeft u dan ook alleen maar duurzame vis in de etalage Nou, ik wil niet de Roomsen mezelf voor komen in de paus. Maar we streven er wel naar om verantwoorde producten te verkopen. Zoveel mogelijk. En bewust ook zeg maar, producten die onder druk staan of erg in het rood... dat we die ook zeg maar, euh, uit het assortiment links laten liggen. En daar vraagt de klant ook werkelijk Daar aan. vraagt de klant ook werkelijk naar. En die is bereid daar dus voor te betalen? En die is bereid ervoor te betalen. Goh, waarom lukt het in de vis wel en in het vlees niet dan eigenlijk? Dat is een goede vraag. Dat zou u misschien aan de vleessector moeten vragen. <laughs> ja, dat begrijp ik. Maar heeft u daar een idee over? Nee, ik heb daar niet zo direct idee over. Nee. Even nog tot slot naar meneer Faber. Uh, er zijn best wel wat problemen in de sector. Gaan we nog heel lang vlaggetjes dag vieren of is dat yes. binnenkort afgelopen? Nee hoor. Uh, uh, wij, wij, uh, zeker Nederland als voornamens speler uh, in, in de visserijsector um, zullen wij nog heel lang met, uh, met uh, vis aanleveren van de beste kwaliteit. Door voortdurend technisch te ontwikkelen, uh, duurzaam te blijven. Datgene wat de consument wil aanlanden. En dan ben ik ervan overtuigd dat we nog jarenlang. Uh, de beste Hollandse nieuwe kunnen En doen. lekker vaak vlaggetjesdag zullen vieren. Hartelijk dank. <laughs> Uitdagingen dus in de Nederlandse vissector. Daarover hadden we het met Doeke Faber. U hoorde hem als laatste voorzitter van het productschap. Vis Auken van de kerkdirecteur van de rederij Jackson. En u hoorde ook Walter Koelewijn van vishandel Brammenaaltje in Bunschoten. Ja, informatie uit dit programma terug te vinden op onze website www.trosinbedrijf.nl. En zo dadelijk op radio 1 hier opium met Hans Smit van de Afro. Nu eerst het nieuws van half 3. Onno Duivenet de Wit. Radio 1 met NOS-journaal. De Europese landbouwministers komen waarschijnlijk binnen een paar dagen bij elkaar... voor extra overleg over de EHEC-crisis. Staatssecretaris Bleker hoopt dat de landen het in, de in het overleg eens worden... over een Europees noodfonds, met daarin een paar honderd miljoen euro... om tuinders te compenseren. In het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan... is een veelgezochte terrorist gedood. Het is Ilyas Kashmiri, de leider van een groep moslim-extremisten. Kashmiri werd beschouwd als een mogelijke opvolger van Osama bin Laden...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 En duizenden inwoners van de Jemenitische hoofdstad Sana'a zijn op de vlucht geslagen voor het geweld tussen de opstandelingen en het regeringsleger. Gisteren kwamen zeven mensen om bij een granaataanval op het presidentieel paleis. De president raakte daarbij gewond. En dat is nieuws op dit moment. AWB verkeersinformatie door werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, bij knopen Prins Klausplein. Een korte file, twee kilometer. En op de N280 Baaksum richting Roermond-Oost. Bij Roermond nog twee kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium. Het cultuurprogramma van de Avro met Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk. Welkom bij Opium uh, Live vanuit het Theater Carré in Amsterdam. Uh, zon over Amsterdam, mag ik wel zeggen. Maar ja, dat zult u, zult u herkennen, want dat is bij u natuurlijk niet anders. Uh, we zitten hier tot half vijf vanmiddag. Een uitzending met uh, koninklijke allure en een Chinees tintje. Uh, dat laatste, om daar even over mee te beginnen. David Verbeek, filmmaker, die komt praten over de film die hij in Shanghai draaide. Club Zuis. Uh, Kees Hendriksen, die komt vaak in China. En hij stelt voor het uh, lange voorhoud in Den Haag. De tentoonstelling Den Haag onder de hemel samen... Enorme sculpturen zoals een gigarode dinosaurus. Fela Kuti, de Nigeriaanse muzikant en icoon... staat centraal in de musical Fela... die vrijdag hier in Carré in première gaat spetterende muziek. En Gijsbert Kamer heeft hem al gezien en komt praten over Fela. En Harry de Winter die heeft hem ook nog gezien... verregend in een zompig Amsterdamse bos. Daarover horen we hem ook later. En tuin, ook uh, de zompige tuin van Soesdijk. Dat wens ik de gast van uh, dit half uur niet toe. Voor hem mag het droog blijven. Jos die hij regisseerde Orfeo et Aridice van, van Gluck op die bijzondere plek. Je zit nog in de try-out fase. Maar het slechte nieuws is meteen dat je de, de, de, de aflevering of de, de voorstelling van gisteren en vandaag hebt moeten afblazen. Nou, Wat nee. is er aan de hand? Nou, gisteren hebben we wel gespeeld. Heb je wel gespeeld? Maar, met maar om acht gedoe. uur uh, ja, met, met gedoe. Omdat we opeens een dubbele voorstelling hadden. Nou, we kregen... <laughs> Twee voorstellingen voor de prijs van prijsverdeling. Want er was een dorpsfeest op 600 meter afstand van het paleis. Maar we wisten van elkaar niet dat we vergunning hadden. Kortom, er stond de radio voortdurend aan in ons orkestbak. Dus het was een uh, extreem bizarre ervaring. Ja. Kan ik wel vertellen. Maar hoe, hoe kun je dan wel doorspelen? Want... Nou ja, de, het, we twijfelden ook. Maar omdat onze so solisten met ine werken, dus oortjes... Mm -hmm. Zij hoorden het niet en het, orkest, het orkestbak hoorde het ook niet. Het publiek ja. wel, maar ja. dat bleef zitten. Dus we hadden iets van, ja, zolang het publiek blijft zitten, spelen we door. Ja. Maar we hebben het publiek gisteravond, uh, of vanochtend eigenlijk, uh, via uh, de e-mail uh, kaartje aangeboden voor een nieuwe voorstelling. Dus die gaan we inhalen, zeg maar. Maar we waren vanochtend bij de burgemeester om te vragen van, ja, laten we dat vanavond even oplossen met elkaar. Dat ja. gaat over anderhalf uur. Uh, als zij nou een akoestisch act hebben, die wil ik zelfs nog wel verzorgen. Uh, ik zorg wel dat die tent er vol komt. Ja. Genoeg mensen die ons willen helpen uit het vak. Maar ja, de burgemeester zei nee, ja, regels zijn regels. We kunnen er niks aan doen. Nou, dus we een... hebben het vanochtend maar afgelast via sms-alert. Dus vanavond geen try-out nee. van Orfeo in nee, de tuin nee, van zoekdek. Nee, nee, nee. nee. Nou, beroert zich. Nou, uh, maar, maar daarna gelukkig weer wel. We hebben het er straks uitgebreid over. Ook uh, lieden wij de parie met buitenlandse boeken. 80 seconden latent talent. Een saxofoon. Deze, ditmaal. We hebben de virtuele vitrine en live muziek van de Black Atlantic. Love you for you. Dit was alleen maar om even u lekker te maken, want er komt nog veel meer. Uh, later deze week maakt uh, staatssecretaris Halbe Zijlstra van de cultuur bekend... waar de klappen gaan vallen. Het zwaard van Damocles hangt als een enorm zwaard boven de cultuursector. Ja, om uh, in het kader van uh, beter ten halbe gekeerd dan ten hele verdraaid... hebben wij viertal vertegenwoordigers uit de culturele sector gevraagd... om een soort laatste brief te schrijven aan de staatssecretaris. En dit is de eerste. Een open brief aan de staatssecretaris van acteur Gijs Scholten van Aschat. Hallo? Ja, Gijs Scholten ja. van schat. je mag wat mij betreft uh, losbarsten ah, met de muziek. Gewoon brief. door de muziek heen. Dan. Ja, gewoon door de Goed. muziek heen. En die muziek die halen wij dan mij Ja, Mij is gevraagd iets te zeggen over de bezuinigingen op de podiumkunsten. Dat zal ik doen, al weet ik dat er niet geluisterd wordt door de mensen die ze gaan uitvoeren. Ze moeten bezuinigen, punt. Het is een boekhoudkundige kwestie. Het is niet ingegeven door een visie op kunst, een verlangen naar kunst of een interesse in kunst. Was dat wel zo, dan hadden we samen misschien tot oplossingen kunnen komen. We hadden kunnen kijken naar het kunstvakonderwijs... dat de laatste jaren buitenproportioneel gegroeid is. De instellingen krijgen betaald, betaald per afgeleverde student. Dus kwantiteit is de maatstaf, niet kwaliteit. Moeten we zoveel conservatoria, toneelopleidingen, beeldende kunstopleidingen hebben... als de arbeidsmarkt daar niet om vraagt? Waarom is hier geen numerus fixus, vraag ik me af. Het bespaart een hoop geld en de kwaliteit wordt hoger. Je gaat er ook niet duizenden soldaten opleiden als je sterk op defensie bezuinigt. Het is om gek van te worden. De mensen die nu wegbezuinigd worden behoren tot de top, de 5% die het gered hebben in de competitieve kunstwereld. Terwijl de scholen volstromen met studenten waarvan we weten dat er maar zeer weinigen die top zullen halen. Dus minder opleidingen en strengere selectie. De spreidingsgedachte dat alles overal beschikbaar moet zijn zou ik ook loslaten. We leven in een klein land en niet elke gemeente hoeft een schouwbeurt te hebben. Dat is de tweede besparing. Elke instelling levert 10% in, ongeacht status of verdiensten. Derde besparing. Het btw-tarief blijft laag, maar je geeft de instellingen zelf de mogelijkheid... door bijvoorbeeld sponsoring, het verhogen van de toegangsprijs... efficiëntie en samenwerking die 10% terug te verdienen. Een aantal groepen en instellingen zal misschien het veld moeten ruimen. Maar kijk dan naar kwaliteit... Kijk naar overlappingen, bereik en uniciteit. Vier de besparing. Van mijn part krijgen sommige instellingen een gele kaart. Geef die instellingen dan nog twee jaar om te bewijzen dat ze bestaansrecht hebben. Zeg wat je van ze verlangt en reken ze daar twee jaar later op af. Niet gehaald, wegwezen. Er zou best veel mogelijk zijn geweest. Maar de grootste schade is niet de bezuiniging. De grootste schade is de stigmatisering door onze regering zelf.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 Als dan ook nog het theaterinstituut wordt gesloten, Nederlands collectieve theatergeheugen... ...hoor ik opnieuw de legendarische woorden van onze staatssecretaris van cultuur, Halbe Zijlstra. Niemand is veilig. Deze regering is er niet alleen voor verantwoordelijk dat kunst en cultuur een onzekere toekomst tegemoet gaat. Zelfs ons cultureel erfgoed blijkt niet in veilige handen. Dat is in een hedendaags Westers land ongekend. Ik onthoud mij van twijfelachtige voorbeelden uit de wereldgeschiedenis... U kunt ze heel gemakkelijk zelf bedenken. Wil je het bedrijfsleven mobiliseren? Wil je het publiek aanzienlijk meer laten betalen? Dan moet deze regering van de daken schreeuwen hoe trots zij is op de schrijvers, schilders, acteurs, dansers, muzici, filmmakers, componisten, musea en theaters. En moeten ze hun aanhang duidelijk maken hoe belangrijk een bloeiend cultureel klimaat is voor ons land. Dat ze dat niet doen is te betreuren. Ik denk ook dat het te wijten is aan een gebrek aan visie... over hoe een beschaafd land eruit zou moeten zien. Mijn ideaal zou ik u graag schetsen. Helaas is deze column daar te kort voor. Dank u wel. Ik dank u. Ik dank Gijs Holten van Aanschat voor deze column. We zetten hem op onze site U Kunt u hem nog in alle rust nalezen. Dank je wel. Dan gaan wij naar de live muziek van vandaag. Hypnotiserende sfeermakers zijn het. De vier muzikanten die samen het best bewaarde geheim van Groningen vormen. Al zijn ze inmiddels letterlijk wereldberoemd. Net terug van een tour rond de Baltische Zee. De vlieglabels van China nog aan de koffers. En zeven stempels van de Amerikaanse douane in het paspoort. Laat u wegvoeren op de klanken van The Black Atlantic. Black Atlantic. Uh, ze bestaan uit uh, vier uh, leden. Uh, Simon van der Heijden op drums, Matthijs Herder op zang, basgitaar, toetsen, concertina, Kim Jansen, zang, elektrische gitaar en ukulele. En de leider, of ja, misschien is dat wel niet zo, Geert van der Velde, in ieder geval, die komt uh, nu even hoop ik hier naartoe, die uh, zingt, hij speelt gitaar en ukulele en ook nog toetsen, want je zat achter het piano. Ja. Ik zat net achter de piano, ja. Leg mij eens even uit. Jullie hebben één uh, album uitgebracht. Dat prachtige reference for Fallen Trees. Uh, en dan toch zo'n enorme uh, lijst al van optredens. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dat was eigenlijk vanaf het begin af aan van het ontstaan van de band al uh, zo. Dat we heel veel optraden. En uh, dat, uh, dat tempo hebben we een beetje aangehouden. Dus ja. voordat we het album uitbrachten, speelden we ongeveer 100 optredens per jaar. En dat doen we nu ietsje meer, maar ja. nog steeds. Maar ook ik bedoel, China uh, ligt ja. aan je voeten, uh, zeven keer Amerika, wat ik zei, de Baltische Staten. Het is, het is gigantisch. Ja, maar het meeste van die tours dat was uh, in het begin vooral uh, zelf boeken en gewoon uh, ontzettend veel tijd in stoppen. En uh, hm. nu hebben gelukkig een heel team van mensen die ons helpen om. Uh, om uh, wat betere kwaliteitsshows te krijgen. Dus die eerste tours in de Verenigde Staten, dat was echt uh, kroegjes en zo. Ja, ja. Was dat ook, Amerika, was dat ook een beetje nog omdat jij ooit in een uh, band hebt uh, ge gezongen? Dat je ja. de adresjes nog wist? Ja, nou ja, dat was wel inderdaad... Het nee, interesse voor de band kwam in eerste instantie vanuit de Verenigde Staten. Dus uh, de EP die we uitbrachten voor dit album... waren echt letterlijk de eerste vier liedjes die ik ooit schreef... Die, uh, die zijn in Amerika eerst uitgekomen en toen later pas nog een keer uitgebracht in Europa. Ja, ja. Jos, jij was verbaasd dat ze uit Groningen kwamen, Of dat vond je in ieder geval leuk om te horen? Waarom? Nou, ik vind ik leuk om te horen. Ja. Dat heb ik ook gedaan. Dus. <laughs> ah, okay. ja, je hebt ze nooit, je wordt nooit van ze gehoord nog. De nee, nog niet. Ja. Nee. Ja, ja. Nou, die, ja, dat album is echt heel erg vrij. Uh, ja. Je moet me toch even aan oh, reageren. Hoe, hoe zit dat met die, met die, met die overstap van het repertoire naar dit, dit verstilde? Dat heb je vast al heel vaak moeten vertellen, maar ja. ik, ik vind het zo fascinerend. Nou ja, het is niet, het is niet van de ene op de andere dag gegaan. Dat is al Weet je, toen ik, uh, toen ik uh, in mijn tienerjaren en uh, tot mid-twintig... toen was ik gewoon... Uh, daarmee ben ik opgegroeid, punkmuziek, hardcore. En op een gegeven moment speelde ik in een vrij succesvolle... wereldwijd toerende hardcoreband, daar schreeuwde ik in. En, uh, ja, en toen ik daarmee ophield... toen wou ik niet die muziek meer blijven maken. Nee. Dus dan heeft het even een tijdje geduurd. En toen op een gegeven moment heb ik, heb ik zeg maar, ja, een nieuwe stijl gevonden... om mezelf te kunnen uiten. En dat ja. is dit. Ja. En de muzikanten, dat, dat past allemaal als een, een goede jas. Zo. Ja, ik heb echt ontzettend veel geluk ja. om met drie van deze jongens ja, te kunnen ja. spelen. Nou, wij het, Straks in het volgende uur hebben we het over China. David Beek heeft een film gemaakt in Shanghai. We gaan het hebben over die tentoonstelling okay. in, in, in Den Haag met de Chinese kunstenaars. Wat is jullie ervaring van het tour in China? Wat vind je van het land? Wat ja, vindt... ten eerste, wij hebben het ontzettend getroffen. Hebben echt, we hebben negen shows gespeeld in negen verschillende steden. En een um, ontzettend mooie tour gehad daarnet in april. Mm -hmm. En we hebben heel veel geluk gehad, want we hebben in uh, Shanghai en Beijing... hebben we het, uh, <coughs> het uh, Splitworks Festival, dat heet dan uh, het UA Festival, hebben we gespeeld. Dat is, wordt georganiseerd door de mensen van Splitworks. En uh, we hebben een tour uh, gedaan uh, die opgezet was door een, een Belgische booking agent, uh, Jeff Vrijes. Die woont daar mm. en die spreekt perfecte uh, Chinees, een mandarijn... Maar dus die heeft ons uh, zeg maar het echte, het echte China laten zien. Ja. De steden, de grote steden. En dat de aantal die cultuur. Dat is dat echt China. Ja, dat ja. was echt. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk het platteland. Maar ik bedoel, het echte China zoals dat nu, het moderne, ja. jonge, nieuwe China. Ja. En hij dat is, in Shanghai, dat, dat, dat heb je ook meegemaakt. Ja Shanghai was heel indrukwekkend. Maar het was wel heel westers hoor. Vergeleken ja? met sommige steden waar we zijn geweest. Okay. Uh, weet je, we zaten op een gegeven moment in Chongqing. Nou dan zit je echt uh, midden in China zit je. Echt tussen de, de hardcore Chinezen. <laughs> hardcore Chinezen. Ja, dat is ja. wel. Uh, want anders ja, is het heel, heel, ander, ja. heel ander. Het is gewoon heel anders. Ze zijn ja. gewoon uh, ontzettend gasvrij. Ja, ja, ja. heel mooi. Ja. Zeg, binnenkort een, een nieuw album? 11 juni komt jullie een nieuw album uit, toch? Nee, nee. We hebben. Uh, we ja, gaan het is e al volgende 11 week. In november <laughs> gaan we hopelijk een nieuwe EP uitbrengen. In, maar, dus in november? Ja. Dat okay. is de bedoeling. We zijn nu voor, druk, druk voor aan het schrijven. Ja. Goed. Maar hij, hij wordt wel opnieuw uitgebracht in. Uh, in Japan, in juli en hij is net uit in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. Oké, okay, nou goed, we houden dat in de gaten. Straks nog twee nummers van de Black Atlantic. Ja. Hier in je Dankjewel, Giert. Ja, wat het uh, speuren via Google Earth al niet uh, kan opleveren... Uh, waar ooit het Nederlands elftal een kopje thee met de majesteit dronk... en uh, Klaus en Bea voor het eerst samen werden gezien... door een paparazzi de tuin van Paleis Hoesdijk. Daar speelt zich nu een operaspectakel af, Orfeo et Aridis... op en rond die immense vijver met het uh, paleis als uh, stemmig achtergronddecor. Uh, Jos, die regisseur, artistiek uh, leider bij de Utrechtse Spelen... Jij, het, is, het is allemaal jouw schuld. Nou heb ik gehoord dat het kwam doordat je op Google Earth... inderdaad zocht naar een goede locatie. Ja, ja, ik ja. was op zoek naar een, een, een waterpartij. Want we hadden deze opera ooit in Friesland gedaan, ja. al elf jaar geleden. En dat was een groot succes, maar dat was nogal, uh, ja, door de om omstandigheden natuurlijk op een groot meer. Dat was nogal kwetsbaar, zeg maar. Vroeg en, in de ochtend was dat ook? He? Dat was uh, bij ons opgang, ja. ja. Dan kon je ja. met een treintje uh, om, om drie uur in Leeuwarden of op alle stations Sneek, Snakeworgen instappen. Ja. Ja. En dan kwam je in het donker op een uh, perronnetje aan en dan gingen de zon op tijdens de opera. Dat was ook heel leuk. Het was alleen niet zo mooi weer. Dus die ja. zon ging wel op, maar niet zeg maar zoals wij dachten. <laughs> dus we hebben een hele grote lamp ergens neergezet. Ja. Dus veel mensen hebben gedacht dat ze de zon hebben gezien. Maar het was een lamp. Ja, dat laten we zien. Die ja, maar. Maar. Ja, maar goed, ik, ik, ik vond dat... Uh, wij, wij, wij uh, hoor je te pruiks maar aan de andere makers... we, we, we vonden het allemaal prachtig, maar het, het was te kwetsbaar daar. We hadden altijd iets van, we moeten dat dan nog eens een keer doen. Maar op een veel beschuttere plek... Een lommerrijke plek. En toen ik dus in Utrecht uh, begon als uh, directeur van Utrecht Spelen, Spelen... Ja, toen wist ik wel van, nou, dat, dat ik grijp mijn kans nu. Want dit kan je alleen maar met een eigen ge gezelschap doen. Dus wij gaan op zoek naar in Utrecht, want daar, ja, daar wonen en werken we. Dus, dus daar moet ergens toch ja. een hele mooie lommerrijke vijver zijn. Ja. Nou, dat viel nogal tegen, want of ze waren veel te klein... of ze lagen aan de snelweg, of ze lagen in de buurt van de Lek... met, uh, met het vrachtverkeer erlangs. Dus we zijn inderdaad gaan koekelen. En er was er eigenlijk maar één vijf. Die voldeed ook wel perfect. Met hele mooie bossen eromheen. En ja. precies ook het formaat waarvan ik dacht, dit is het formaat. Ik, dat, dat, <totstut> daar moet het gewoon. Dus wij inzoomen en toen zag ik dat witte gebouw. En ik, ik was ook nog zo naïef om te vragen, wat is dat witte gebouw? Aan uh, iemand die daarna zegt, nou, ik denk dat dat het paleis is. Dus vergeet het maar. <totstut> maar ja goed, dat hebben we dan ook wel even vergeten. Maar de volgende dag kwam ik opeens, ik denk paleis... Die opera is ooit geschreven voor, uh, voor het Weenshof. Uh, he? Hof. Ja. Het is echt een hofopera. Ja. ja, dus toen dus, dus dacht ik: ja, dit is allemaal... te gek. Ja, ik zag echt een nieuwe. Ik, zag echt, ik kwam echt tot nieuwe inzichten. Uh -huh. En dat zie je nu ook in deze ensenering. Het is natuurlijk ontzettend leuk om juist uh, dit in zo'n gecultiveerde natuur. Uh, waarvan waar Kluk ook als, als, als, als, uh, als componist naar, naar verwijst. Want hij wilde ook de natuurlijkheid in de opera terugbrengen. Dat was ook zijn grote missie. Daar heeft hij ook veel over geschreven. Uh -huh. Dus ja, alles kwam bij elkaar. Het was te mooi voor woorden. Dus we hebben de stoute schoen aangetrokken. We zijn gaan praten met de Rijksgebouwendienst. En die zegt dan, ja meneer die sorry hoor, maar uh, nee, gaat hoor, dat, u echt... Uh... Nee, dat zeiden ze niet. Nee, dat ze, ze deden heel slim natuurlijk. Ze zeiden eerst natuurlijk, dat lijkt ons een heel mooi plan. U hoort nog van ons. Dat duurde even. Nee, ja. maar ondertussen... Dat, uh, dat ging eigenlijk heel goed, alleen het heeft vrij lang geduurd voordat we dat rondkregen. Maar de, de Rijksgebouwdienst. Uh, die, die was wel heel positief hierover ah, en heeft ook uh, ja. daar enorm aan meegewerkt. Maar je hebt wel, je hebt wel alles, alles uit de kast gehad, want technisch heb je die ja. vijver ongeveer ondermijnd. He? Ja, er zitten wel heel veel dingen in het water. Ja, gelukkig zie je dat niet als publiek, maar nee. er is nogal wat. Maar om een idee toel. te krijgen, wat heb je allemaal naar binnen gehaald in de tuin? Nou ja, we hebben natuurlijk, de, de, je moet je voorstellen dat het speelvlak is ongeveer, uh, ik denk 150 meter breed en 400 meter diep Dus dat, dat zijn een paar voetbalvelden bij elkaar. Ja. En daaronder liggen allerlei constructies waardoor je soms over het water kan lopen, maar op andere plekken varen over het water. En je kunt in het water verdwijnen. Uh, soms zit er hydrauliek in, zodat de dingen uit het water omhoog kunnen komen of stenen kunnen verzinken. Uh -huh. Uh, nou ja, dat op zich nog ineens zo ingewikkeld. Maar het is wel veel. Het ja. is vooral heel veel. Ja. Dus het ja. is een catwalk van 300 meter is, dat is behoorlijk Dat ver. is lang, ja. Want je ziet dan ja. iemand aankomen lopen vanaf het paleis. En dat duurt een eeuwigheid voordat ja. ze eindelijk eens een keertje een beetje in de buurt Ja, de, ja. De, de illusie werkt. Dat vind ik ook ontzettend leuk van locatietheater. Je hebt een totaal andere illusie dan in het theater. Want je ziet soms... Uh, uh, poppetjes van een centimeter groot ja. worden, ja. Ja. terwijl ja. het geluid ja. wel bij je is. Dus ja. je hebt wel altijd een, via het geluid een focus ja. uh, op het gebeuren. Zo even, voor de mensen die de, de, de opera niet kennen, ja. even een stukje van de muziek laten horen. Ja, dat is leuk. beetje zoals die baarnse uh, mensen gaan er nu doorheen praten, maar uh, Dit is, ja, je hoort nu het eerste koorstuk. Ja. Dit is niet een opname van ons, hè. Dit nee. is een uh, nee. oudere opname. Nee. Maar uh, zo begint de opera eigenlijk met een boot die ook heel traag aankomt varen. En het koor met, zit met vier prinsesjes erin. Dat heb je ook heel nog. mooi. Ja. mooie, de, de, de het paleis dus inderdaad. Juliana is ja, het ook... zit een soort raamvertelling omheen. Ja. Ja. Uh, We vertellen eigenlijk ook een beetje het verhaal van de uh, ja, de, de, de zeg maar de periode een romantische periode zoals die, die, onze generatie die heeft ervaren... toen uh, prinses Juliana en, en prins Bernhard daar met de prinsesjes, ja. de vijftige jaren. Ja, ja. We vonden een foto van de vier prinsesjes in een roeibootje jij, op die vijver. Dat, en dat, dat hebben raak. we gewoon ja. helemaal nagemaakt. En dat is eigenlijk de raamvertelling, want zij vinden iets in die vijver... wat eigenlijk de aanleiding is voor die opera. En, uh, en de koningin Juliana voor ons toch een toonbeeld van liefde. Maar het gaat natuurlijk allemaal over liefde. <laughs> Die, uh, die, die vertolkt min of meer de rol van Amor. En die ja. grijpt op het juiste moment in om, om die opera zeg maar, even verder te helpen. Ja, want het, want, het verhaal uh, is uh, Orfeo, uh, halfgod, die uh, verliest zijn geliefde. Eurydice. Ja. Uh, die gaat naar de onderwereld. Uh, die, ja. had je, die had je toen nog zomaar zeggen. Uh, en hij mag haar alleen terughalen als hij, uh, niet hij haar niet aankijkt. En ja, ja. Dat is een prachtig uh, dilemma natuurlijk. Want, mm -hmm. want kan er liefde bestaan als je dus elkaar niet, niet. aankijkt? Ja. Dat, dat kan dus niet. Dus Eurydice gelooft hem gewoon niet omdat hij haar niet aan kan kijken. Maar ja. aan de andere kant kijkt hij haar wel aan... dan zal ze opnieuw sterven. Dus dat is het tragische dilemma. Daar is ja. geen oplossing voor. Ja. Je weet als publiek dat dat misgaat. Het is een prachtig verhaal. Je, je, ja, hebt prachtig, dat, zoals gezegd, je hebt dat eerder gedaan, maar je wilde dat echt nog een keer doen... omdat ja, opera het opera een... gewoon zo rijk is. Hè? Ja, absoluut. Ja, de, je, ja. Ik raak niet uitgeluisterd op, op die muziek. En dat heb ik tien jaar lang geprobeerd om dat uit mijn hoofd te krijgen. Dat is niet gelukt. En ik ja. kreeg steeds toch weer kleine nieuwe inzichten. Dus, dus ja, je... je, je het is een soort noodzakelijkheid dat we dat weer gingen opvoeren. Ja, ja. Ik was er uh, van de week bij, bij een doorloop. Het is nog niet eens een try-out, maar eerst een soort, soort uh, bijna repetitie nog, uh, waarin we het kwamen. Ja. Ik heb na afloop wat mensen gevraagd wat hun eerste indrukken waren. Ik vond het een uh, geweldige productie. Ontzettend leuk om dit op locatie mee te maken. Het is mooie muziek, sowieso. En dan uh, ook een geweldige omgeving erbij. Fantastisch, echt indrukwekkend, mooi en een spektakel ook. Ik weet niks van opera's, dus ik verstond van het verhaal niks. Maar uh, het was fantastisch om naar te kijken. Ja, ik vond het ook heel heel mooi. Ik vond het best wel knap dat hij zo hoog kon zingen. Ja. Ongelooflijk dat de, de solisten dat zo konden doen in de, in de kou staan. Ja, ze zullen wel een, een wetsuit aan hebben gehad, maar het blijft in de kou. Maar het is zo mooi, daar, daar krijg je het gewoon warm van. Ja, ik heb het absoluut niet koud gehad. Nu krijg ik het koud, nu dat het afgelopen is. Dat, uh, ja. Het had iets warmer gemogen, maar uh, ja, het is nu helemaal zo. We hadden dekentjes. Ja, en goed aangekleed. Want er zit nog veel meer onder, hoor, hier. Uh, dat, dat lopen over het water, die fietsen, die uil, die kwam. Ja, de bootjes, alles. Het vuurwerk, de bliksem. Ik vond het zeer indrukwekkend. Als dit de repetitie is, dan wens ik iedereen bij de première een grandioze avond. Ja, die is dan de 8e, 8 juni is de première. Even over dat wetsuit inderdaad, want ik vond het inderdaad ook wel, wel heel veel gevraagd... van Gary Boyce en Stephanie True, die, die Orfeo en Rudy spelen. Het grootste gedeelte in het water, vooral uh, Orfeo. Ja. Hoe, hoe hou je dat vol als zanger? Nou, dat, uh, uh, met, met een wetsuit aan. Ja, ja. Dat, dat helpt. Het is niet zozeer koud... Mm -hmm. Het is meer het ongemak van die wetsuit voor Kerry. Ja. Want dat ja. drukt heel erg op je, op je borst. Waardoor je dat, dat, en je hebt natuurlijk vooral die, die ruimte nodig voor, uh, om te kunnen zingen. Dus dat ja. is even wennen. Maar ja, Kerry heeft dat ook elf jaar geleden gedaan. En uh, zonder hem had ik dit überhaupt nooit meer gedaan. Want ik heb, bedoeld, voor mij is Kerry de gedroomde Orfeo. Het is niet alleen een prachtige stem. Hij heeft een geweldige uitstraling. Ja. Die ook net niet opera is. Met zijn dreadlocks. Dat vind ik ook geweldig. Dat, dat, dat het ook niet in de. Ja, het, het is ook niet het ficheerbeeld van de opera. We het... moeten het hierbij laten. Ja. Uh, uh, straks na het journaal van drie uur geven we ook nog kaartjes weg voor de opera. Dus tot zo. Aflo.